Jelle Visser met het NOS-journaal. Het heropenen van scholen in het basis- en speciaal onderwijs deze week... is vrijwel overal goed verlopen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders... onder ruim 1100 directeuren. Volgens 92% van de schoolleiders verliep het omgaan met hygiëneproducten... zoals mondkapjes of handschoenen naar wens. Wel kwamen bij een meldpunt 400 klachten binnen over halve dagen les... en over hoe er met de buitenschoolse opvang werd omgegaan. De partij van de Surinaamse president Desi Bouterse wil dat een omstreden amnestiewet opnieuw wordt onderzocht. De NDP wil dat het constitutioneel hof toetst of de amnestiewet in strijd is met de Surinaamse grondwet. Eerder werd de amnestiewet verworpen en kon de strafzaken rond de decembermoorden verder gaan. Bouterse is vorig jaar door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Het beroep tegen het vonnis loopt nog. Volgens de advocaat van de nabestaanden van de decembermoorden... is het opnieuw een poging om het proces tegen Boutersen te dwarsbomen. Het partijbestuur van 50PLUS heeft de aangifte van Smaat en Laster... tegen de nieuwe fractievoorzitter Corrie van Brenk ingetrokken. Dat zei partijvoorzitter Geer Dales in de talkshow op 1. Dales deed eerder deze week aangifte... omdat Van Brenk het vertrekkend besturen van had beschuldigd... de kas van de partij te plunderen. Volgens Dales heeft Van Brenk inmiddels haar excuses aangeboden. Oxfam Novip vindt dat regeringen en farmaceutische bedrijven moeten garanderen dat een toekomstig coronavaccin eerlijk wordt verdeeld tussen alle landen. Volgende week is er een online WHO-top waar veel ministers van Volksgezondheid aan meedoen. Oxfam Novip wil dat een vaccin patent vrijgemaakt kan worden. Elk land kan het dan zelf produceren, zodat iedereen bereikt wordt. Het weer, het is droog en tussen de 2 en 5 graden. Later vandaag eerst veel zon, vervolgens ontstaan er stapelwolken. Maar het blijft droog, het wordt zo'n 13 graden. De dagen daarna ongeveer hetzelfde, wel is het iets minder fris. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de nacht. It's been so long. I don't wanna love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For well, we are the When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown in my Who I'm meant to be This is me Look out, cause here I come Een hoofdletter zet van Zon, Zee, zandvoort en Zwitser. mm mm mm